Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Met een hoop files nog voor de tijd van de dag. Voor, uh, en dat komt allemaal door wegwerkzaamheden. Allereerst op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Sint-Joost en Gratem 2 kilometer. Andere kant op Eindhoven richting Maastricht. Bij Knoppen de Hoogt vijf kilometer. En tussen Gratem en Maasbracht 2 kilometer file. A6 Emmeloort richting Joure Ook door wegwerkzaamheden. Tussen Lemmer en Afrit Sint-Nicolaasga. 5 kilometer file A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Er wordt uh, dit... Het hele weekend gewerkt aan de Vlakentunnel. Vijf uh, kilometer file staat er op dit moment. Op de N207 alfa aan de Rijn richting Hillegom. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Leimuiden. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons plan. Wij bieden een deposito met een vaste rente van 3,75%. Onlangs uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond...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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vijf over negen. Nerveuze acteurs, actrices, regisseurs, producenten... en weet ik veel wie allemaal nog meer. Op, uh, in Utrecht worden namelijk de prestigieuze filmprijzen... De gouden Kalven uitgereikt. En Zojuist heeft Peter Paul Muller voor beste bijrol... een gouden kalf gekregen voor zijn rol in Gooise Vrouwen, de film. En die heeft hij net geweigerd. Dus dat is interessant. Nou, Straks uh, hoor je wie we allemaal hebben geaccepteerd. Ja, Lingo. Lux favoriete programma. <laughs> Dankjewel, Dit is Lingo. Eén van de langslopende... Robert Precies, die komt er niet. Dat was de eerste presentator. En vanaf maandag zijn er op tv oude afleveringen te zien van Lingo. In het kader van 60 jaar Nederlandse televisie. bij ons zometeen twee hele bekende lingo-gezichten. namelijk Lucille Werner en François Boulanger. Ja, Richard van der Made, maar eerst voetbal. Zo is dat op het kunstgras van Almelo, waar Heracles Almelo speelt tegen de Graafschap. We zijn begonnen aan de tweede helft, die is drie minuten oud. En Heracles, de thuisploeg, dus leidt met 1-0. Dat was al na 12 minuten een doelpunt van Spitz Kleiner Plet zijn zesde van dit seizoen. De Graafschap staat op een zestiende plaats, dat is een degradatieplek in de... Divisie. Tenminste als je daar blijft staan dan speel je straks een na-competitie. En als de graafschap zo doorgaat als het vanavond speelt dan gaat het daar ook zeker terechtkomen. Sterker nog dan vrees ik dat de Achterhoekse ploeg gaat degraderen naar de eerste divisie. Want ze bakken er echt helemaal niets van. Daarom is het ook niet veel aan deze wedstrijd. Want voor een leuke wedstrijd heb je twee ploegen nodig. En de graafschap wil niet echt, kan ook niet veel beter. Herakles is gewoon in eigen huis heer en meester en leidt dan ook verdiend met 1-0. Today's Topics. En daarom is Luc uh, helemaal uitzinnig van vreugde. Jij bent toch voor Herakles? Zeker. Uh, ja, ik heb niet. Ja? ja. ja. <laughs> ja ik kom, ben echt voor alles wat uit de centen komt. Maakt me niks uit. Nou, Luc, je laatste voor je grote vakantie. Yes, de top 5 van Today's Topics. Eerst nummer 5, dat zijn de ik Nobelprijzen. Gisteren zijn ze wel uitgereikt in Amerika. Kunt u het nog eens uitleggen, die ik Nobelprijzen? Wat zijn dat?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 Dus het, het doel van het onderzoek, uh, wat bereikt is door het winnen van de Ig Nobelprijs... is dat heel veel mensen het onderzoek nu kennen. Dat, dat dergelijk gedrag niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren voorkomt. En dat, dat, uh, dat is denk ik wel nuttig. Ja. ja. Nou ja. goed, en we gaan het dit jaar. Jo, maakt uit. Uh, wie viel er in de prijzen? Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, de prijs voor de geneeskunde. Die is gegaan naar wat de gevolgen zijn uh, van het ophouden van de urine... Nou, oh. oh, dat vinden ze interessant hoor, bij de oogtoekloegd. En terecht, ga er zelf maar eens 3,5 zitten, hè. bedoeld, zit je een beetje te wiebelen. En dan maak je natuurlijk wel zorgen over je blaastoestand. Een andere prijs is gegaan naar waarom discuswerpers duizelig worden en kogelsvingerijzen niet. Dit vinden wij wel leuker. Ja hè? Nou, kijk eens aan. Ja. Goed, eh, we gaan yes. naar Groningen. Daar houden ze ook van gekke dingen. Gisteren werd daar voor het eerst een live lipdub gehouden... met een heleboel mensen playbacken op een liedje, dat opnemen en vervolgens op YouTube zetten. Dat was de hype van 2009 en dus loopt heel Groningen er inmiddels warm voor. Fantastisch weer. Droog, een mooi avondzonnetje... en op de Vismarkt staat een enorm spektakel te gebeuren. Een wereldprimeur, kan ik wel zeggen. De eerste live dub. Hoe kwamen jullie op het idee? Ah ja, je stopt 35 creatieve mensen in een hok. Vervolgens ga je met de overgebleven mensen vergaderen en dan komt dit eruit. Dat is wat er is gebeurd. Ja. Heerlijk om te doen. Het was prachtig weer. Veel publiek. En voor een stuk soort gekkigheden zijn we altijd in. Ja, liedje dat werd geplaybackt was Fire van de Pointer Sisters. Fire ken ik niet, maar wij doen graag aan alle festiviteiten mee, wat het ook mogen zijn. Ja, trouwens, dat is wel grappig. Is, uh, er is dus een bekende Nederlander, die heeft dus auditie gedaan voor, uh, voor deze playback act. en uh, Maar ze, het was ze inderdaad, die mocht dus niet meedoen, want zelfs het playback was niet zuiver. Ik, ik heb een opname, ze je even luisteren? Een <truimert> <truimert> stukje even inpluggen. hoor tot nog even voor je vakantie-es <laughs> ja, ja, tuurlijk. Ja, uh, goed, we gaan naar nummer drie. Vervelend nieuws op die plek. Schrijfster Hella Hazen is overleden. Uh, echt een verlies uh, voor de literaire wereld. Uh, zij was, uh, we spreken natuurlijk vaak over de grote drie. Uh, Rever, Hermans en Moeders. Maar ik denk wel dat je kan spreken over de grote vier. Want uh, Hella Hazen deed niet onder voor deze drie heren. Hase schreef bijna 70 boeken en ontving daar ook vele prijzen voor. In 2004 heeft ze de Prijs de Nederlandse Letteren gekregen... uit de handen van de koningin. En de koningin zei bij die gelegenheid dat zij een groot fan van haar, van haar is. En ik sluit me daar van harte bij aan. Zij zal gemist worden. Ja, Hellehazen is 93 jaar geworden. Dan nummer 2. Het weer staat daar. Want oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat is het toch fucking warm? Zou je dan vanavond en vannacht helder? Later hooguit een enkele mistbank. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen weer schitterend na zomer weer vol op zon, strak blauwe lucht. Met weinig wind wordt het 23 tot 26 graden. Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, het is de meest fantastische herfst ever. Dit is een heel bijzonder satellietplaatje nee. van Nederland. Zo maak je het vaak nooit mee. Ja, nog vaak nooit, nooit vaak. Whatever. Wat een weer. In het hele land schijnt de zon uitbundig. Zo. Goedemiddag op deze zomerse dag in de herfst. Het woord is aan de minister-president. Mark. Ja, dank. Ja, Grozer, heb jij nog wat gedaan vandaag? Deze week zijn uh, belangrijke stappen gezet in de uitwerking van de afspraken van 21 juli. <hums> Oei. Of koudheid te bakken? Nee, uh, nee natuurlijk niet. Dus... Oh, sorry, sorry. Oh, een beetje krenkie zeker. Dan krijg je met dat Griekse weer. Maar goed, uh, uh, ik val me wel op, Mark. Uh, heb je de laatste tijd een beetje vaker tegen mij? Ik dacht altijd dat we elkaar wel goed, een beetje goed lagen, hè? Mark, leuk, leuke Mark, brothers, pals, hè? Bro, maar ik maak me toch een beetje zorgen. Als je jezelf zorgen maakt, dan vind ik dat je moet proberen dat je. Je kunt zeggen, oké, okay, dan maak ik me ergens zorgen over. Wat ga ik er nou doen om dat op te lossen? Mm -hmm. En als andere mensen zorgen maken, dan maak ik me daar ook wel zorgen over. Maar dan is het volgens mij taak om ervoor te zorgen... dat ik me daar geen zorgen over maak door die zorgen serieus te nemen... door ervoor te zorgen dat we die zorgen oplossen. Ja. Uh, ja. Uh, uh, uh, ja. Mark, iets anders. De vrouwtjes. Daar staat het goed mee. Ja. Die, uh, heb jij die advertentie al gezet? Die ene, daar hadden we het over. Die ene, komt die advertentie er? Uh, die advertentie komt? Ja. W wanneer dan? Moet niet lang wachten, ja, in de fullness of time, dus uh, ja. zodra het nodig is. Ja, kan, kan, heb, je, heb je iemand op het oog? Ja, dan gaan we speculeren over kandidaten en wat dat dan weer betekent voor de procedure. Uh, daar kan ik allemaal niks over zeggen, maar uh, hmm. uw vraag was, komt er een advertentie? Antwoord ja, komt u op tijd? Zeker. Mm -hmm. okay. Ik heb nog een suggestie, dat is een vriendin van me. Ik even, pak even een fotootje erbij. Momentje, ja. Kunnen we misschien dubbeldaten, daten uh, Het is echt heel leuk. Kijk, hier, is het geen plaatje? Dit is wel een hele dikke. Nou. goed. Uh, andere keer dan maar. Mike uh, te later. Mike Mark? Nee, nee, goed. Die is weg. Vreemde bui, die? Vreemde buif. Hey, Hé, uh, dat was het. Ik ga op vakantie ook. Dan moet je er okay. aan bij. Ja, is Ja, jezus. Nou, ja. ah, is minder, maar. Ah. Doeg! Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Tot straks allemaal. Mario 1, Today. Ja, Griekenland. Het leek de afgelopen tijd steeds verder weg te zinken. Maar, maar, maar, maar, er lijkt licht aan de horizon. Zometeen hierover econoom Peter de Waard van de Volkskrant. En iedereen mag van de politie mee rechercheren. Dankzij social media speuren steeds meer mensen mee. Onze crime-redacteur Malini die vertelt hoe dat, dat zit in de wekelijkse crime rubriek. Maar eerst Van Velsen.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 Should leave. Weer een paar miljoen mensen naar hem kijken nu. Van Velsen, Too Good To Lose, Richard van der Made. Nog steeds 1-0. Ja, Heracles leidt nog altijd. Een uur precies nu gevoetbald op het kunstgras hier in Almelo. 8000 toeschouwers. Daarmee is het stadion uitverkocht. Ik denk dat de mensen zich niet heel erg vermaken. Want het is een beetje gesapig. In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer. Heracles veel en veel beter. Na 12 minuten al op voorsprong door een doelpunt van de centrale spits van Heracles. Kleiner Plets zijn zesde alweer van dit seizoen. En de graafschap stelde daar werkelijk helemaal niets tegenover. Ze spelen in het groen. De Achterhoekers. En ze stonden eigenlijk de heen... De hele eerste helft op de eigen helft. Daar kwam het wel zo'n beetje op neer. Ingegraven, verdedigend uh, concept. En in de tweede helft eindelijk, want ze hebben denk ik ook wel in de gaten. Zo kom je nergens. Is de graafschop een beetje uit zijn schulp gekropen. En dat leidde meteen al in de eerste minuut van de tweede helft tot een enorme kans voor uh, Rydel Poupon. Dat is de spits van uh, de graafschop. Die kon alleen op uh, pasveer afgaan. De keeper van Herakles, Maar die plukte toen simpel de bal van de voeten van Poupon. Even later was het aan de andere kant ook gevaarlijk. Met een kans voor Plets. It's Goede redding van de keeper, de winter. En een schot nog van Fejinovic op de paal. Dat zijn ongeveer de hoogtepunten die we tot nu toe gezien hebben. De mensen hier met korte moutjes natuurlijk op de tribune. Het is heerlijk voetbal weer. Maar het publiek vermaakt zich denk ik niet echt. Want het tempo ligt vrij laag. De graafschap kan niet zo heel veel beter. En Heracles lijkt er ook niet zo heel erg veel zin meer in te hebben in de tweede helft. De eerste helft was nog wel redelijk. Maar in de tweede helft hebben ze het toch wat moeilijker. En is het duel iets meer in evenwicht. Tussen de nummer 11 Heracles met 7 punten op de ranglijst en de nummer 16, de Graafschap met vijf punten. Van der Linde opent nu met een crossbal vanaf de linkerkant naar rechts. Heracles dat één wijziging door heeft gevoerd ten opzichte van de vorige wedstrijd. Duarte speelt als linksbuiten en dat is ten koste gegaan van Everton. Nu misschien een kans voor de thuisploeg. De bal gaat naar de buitenkant. Er moet de voorzet komen van Looms. De bal wordt laag ingebracht, maar tot corner verwerkt door Abdullah. De linksback van de Graafschap die in de fout ging bij de goal van Heracles al na 12 minuten. Hij geeft nu een corner weg. Genomen gaat hij worden aan de rechterkant van het veld door Heracles. 62 minuten gevoetbald. Er wordt hier en daar wel wat feest gevierd achter het doel van de graafschap. Heracles leidt met 1 tegen 0. Het doet een beetje denken aan moordspel. Een soort Cluedo. Het initiatief van de politie Groningen. Afgelopen week riep zij namelijk de hulp in van het publiek bij de oplossing van een moordzaak. En nogal op een bijzondere manier, op een speciale website kunnen mensen namelijk zelf scenario's bedenken... en online, uh, een online zetten over wat er gebeurd zou zijn in een moordzaak. Melini Vaas is onze eigen crime-redacteur. Melini, goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel even kort, wat heeft de politie Groningen gedaan? Nou, twee weken geleden ongeveer werd de 65-jarige Nico Leeuwen doodgevonden in zijn portiek. Uh, en de vraag is dan natuurlijk, wat is er met Nico gebeurd? Uh, de politie heeft daarom besloten om afgelopen maandag een site te lanceren, onderzoekzuiderdiep.nl. En op die site wordt het publiek niet alleen gevraagd om tips te geven, maar ook om mee te denken. Om een soort van scenario's te verzinnen wat er nou precies gebeurd is die avond. Uh, inmiddels staan er al meer dan 55 scenario's online en uh, alle ontwikkelingen kun je volgen via Twitter. En wat voor soort scenario's? Geef ze een uh, voorbeeld? Ja, er staat heel veel online, een soort van dossiertje... waardoor de mensen een idee hebben wat er, hè, waar de aanknopingspunten zitten. Met ook echt een tijdlijn en ook een beschrijving van Nico. Uh, hij is bijvoorbeeld een kattenliefhebber. Um, ging veel naar FC Groningen. En deed ook regelmatig klusjes voor prostituees. Nou, vooral daarop gaan heel veel mensen in. Uh, hij leende die prostituees bijvoorbeeld geld, maar vroeg daar rente over. En hij vertelde ook veel mensen dat hij veel geld had. Dus er worden heel veel tips gegeven over... Nou ja, hè, het zou daarmee te maken kunnen hebben. Iemand die uh, het geld niet kon terugbetalen. Een boy, boze pooier. Uh, uh -huh. Mensen denken er echt heel erg over na. Is dat bijvoorbeeld echt een, uh, heel, heel mensen die, die, die vertellen ook gewoon allemaal details. van uh, Hij had vast een bivakmuts op. En uh, hij uh, doodde koudbloedig Nico uh, in zijn appartementje. Dus uh, is een soort van uh, CSI in de polder. Ja, ja. Frank Smilda is de districtchef bij de politie Groningen. Frank, goedenavond. Goedenavond. Gespecialiseerd in het gebruik van social media bij opsporingen. Dat ben jij? Um, ja, klopt. Nou ja, wat, wat Melini net vertelt, dat is grappig, jullie schakelen het publiek in om mee te denken. Maar ja, als ik dan dit soort dingen hoor, die scenario's van ja, het zal wel een boze pooier zijn. En uh, die uh, ja. misschien het geld niet kon terugbetalen en uh, daarom hem heeft vermoord. Dan denk ik, ja, dat is heel leuk, maar dat kunnen jullie als politie toch ook wel zelf bedenken? Jazeker, en dat doen wij ook. Hè? Dus wij halen alles uit de kast en zitten met veertig regisseurs op deze zaak om deze zaak op te gaan lossen. Wij eh, eh, beleggen ook brainstorm sessies om ook tot scenario's eh, te komen. Maar je kunt je voorstellen, zeker in het internettijdperk, eh, kun je gebruik maken van die, hè, die wisdom of the crowd, zoals eh, James Surwiki dat wel eens in zijn boek heeft beschreven. In plaats van 40 regisseurs, gebruik maken van 400, 4000, 40.000 eh, mensen die ook heel veel denkkracht hebben. En eh, kijk, wij kijken toch met een, een politie-recherchebril op naar. Eh, eh, naar wat, er, naar wat er is gebeurd. Mm. En het is heel interessant om nou eens hele frisse nieuwe inzichten vanuit het publiek um, hierin uh, mee te krijgen. Waarom doen jullie dit eigenlijk al zo snel nadat het gebeurd is? Ik kan me voorstellen dat jullie zelf eerst gewoon eigen onderzoek willen doen en op het moment dat je er niet uitkomt, dan past het hulp in uh, te roepen van het publiek. Ja. Nou, dat is uh, eigenlijk wat er ook altijd heel klassiek in Nederland gebeurt. Hè? Dus uh, um, eerst een aantal weken uh, een maximaal rechercheonderzoek doen, veel informatie binnenhalen en dan soms pas na een maand of twee maanden naar nou, opsporing verzocht of naar een krant of wat dan ook. We hebben nu bewust de strategie gekozen om dat binnen tien dagen al te doen. En de, de reden daarvan is, is om binnen tien dagen al, al gebruik te maken van die denkkracht die op het internet aanwezig is... maar ook om mee te bewegen in eigenlijk de hele, de hele ontwikkeling rondom het internet. Kijk, wij leven nu in een tijdperk waarin uh, wij als politie en zeker vanuit de opsporing geconfronteerd worden met het feit dat heel veel informatie al terug te vinden is op het web. En wij vinden het dus ook belangrijk dat je gelijk vanaf het moment dat dingen ook terug te zijn, vinden zijn op het web... dat je ook daarin meegaat mee en meestapt om, om daar interessante dingen uit te halen. Nu met, zeker met social media, met Flickr, met YouTube, met Twitter... zie je dat omstanders of andere mensen spreken over zo'n zaak en dat ook op het web zetten. Ja. We noemen dat ook opsporing 2.0, uh, hoe kan je nou gebruik maken van de uh, nou ja, wisdom of the crowds? De vraag, uh, de vraag is natuurlijk, Frank, zit er iets tussen al waar jullie iets aan hebben? Nou, wat ik, wat ik zie hier in ons eigen team is dat er waardevolle scenario's uh, tussen zitten. Ja? Zijn jullie al bezig op... met, met een tip en, en, en denken jullie, ja dit is het en zitten de er, er rechercheurs se er al op of nog niet? Nou ja, dan, kijk, daar kan ik in, in, in, natuurlijk vanwege het belang van het onderzoek, kan ik daar nog niet zoveel over zeggen. Want dat hou je natuurlijk altijd en dat begrijpt het publiek ook heel goed. En zeker de nabestaanden, maar ook burgers willen dat uiteindelijk wel een zaak op, op, een, recht, op een zitting leidt tot een veroordeling. En Frank, je zegt van ja, er zit, er zit inderdaad wat tussen. Daar kunnen jullie natuurlijk nog niet uh, al te veel over uitweiden, dat begrijpen wij. Maar de vraag is even, waarom deze zaak? Er zijn natuurlijk duizenden zaken. Waarom mag het publiek hierbij helpen? Nou, wij doen uh, met uh, ernstige delicten uh, hebben wij uh, uh, altijd een TGO in Nederland. Dat noemen we team grootschalige opsporing. Dus bij, wij noemen het bij, bij kapitaal, het ligt dus bij moord, doodslag, uh, gijzeling, ontvoering enzovoorts, dus dan wordt er altijd opgeschaald. En dan heb je ook, ook echt de, de, de capaciteit om, om, om maximaal alles uit de kast uh, te trekken. Ja, dan, da, daarom is juist de, deze zaak leent zich er zo goed voor, omdat je ook gewoon veertig man op de zaak hebt zitten om het op te lossen. Dus er is, hey, hey, hey. is gewoon geld voor, bedoel je? Daar komt ja, het Deze ja, man, man, mankracht voor. Ja, en dus, mankracht. En, ja. en dat heb je. Kijk, wij zouden uh, theoretisch gezien. elk misdrijf zouden wij via het web aan kunnen bieden. Maar je moet ook mensen hebben die die scenario's nagaan pluizen. bedoel je? En dat kost mankracht. Uiteraard. Ja, ja, uiteraard. Ja, ons opsporingsapparaat, zeg maar. is daar op dit moment helemaal nog niet uh, op toegerust. Maar um, ik kan me best voorstellen dat je over een aantal jaren. vanaf de start van je onderzoek ook gelijk een soort van webstrategie ontwikkeld, waarbij al een aantal bouwstenen op het web zet, het publiek uitnodigt... om mee te denken, om tips ja. te geven, uh, ja. enzovoort. Dus niet alleen maar bij moordzaken, maar ook bij minder uh, grote zaken. Ja, dat, dat kan ik ja. me heel goed voorstellen. Frank Smilda, dankjewel, districtchef bij de politie Groningen. En uh, succes met de zaak, zou ik zeggen. Tot ziens. Oké, okay, heel graag dankjewel. gedaan. Melini, nog even kort. Het gebeurt eigenlijk steeds vaker... Hè, dat de politie sociale media inzet bij opsporingen. Ja, ja dat gebeurt steeds vaker. En... Het is natuurlijk zo, het publiek is altijd de grootste succesfactor bij het oplossen van misdaden. Kijk maar naar de succes van opsporing verzocht. Je hebt gewoon getuigen nodig om een zaak op te lossen. Alleen de manier waarop dat gebeurt, dat, dat evalueert meer mee met de tijd. Uh, neem Twitter, uh, via Twitter kunnen mensen uh, ontwikkelingen volgen. En, en soms gebeurt het zelfs dat de politie via Twitter eerder weet uh, uh, waar ze moeten zijn uh, nog voordat de melding er is, zeg maar. Mm -hmm. Je hebt tegenwoordig een SMS-alert, een Amber-alert, uh, YouTube-kanalen waarbij uh, de politie beelden van overvallen online zet. Zodat mensen misschien uh, uh, de daders herkennen. Uh, nu moet ik zeggen dat de politie Groningen wel echt een soort van koploper is uh, op het gebied van sociale media. Mm -hmm. Ze hebben ook echt uh, uh, een Facebook-site waar ze bijvoorbeeld alleen maar met studenten communiceren. Dus ze hebben twee speciale okay. studentenagenten. En uh, nou, studenten kunnen alle vragen stellen aan deze agenten. En, en ja, dat is heel handig, want die interactie tussen de studenten en de politie die wordt daardoor veel belangrijker en veel gemakkelijker vooral ook. Maar en, gaat ja, het dat dan om, om... Maar alleen maar om misdrijven die onder studenten zijn gepleegd, of is het, het idee van studenten die vinden het leuk om na te denken of zo, dus die vinden het leuk? Ja, om ja het te gaat vooral ontlossen. inderdaad om, om, om uh, he, um, um, woningen in braken, allemaal van dat soort dingen die, die bij waar studenten last van hebben. Uh, en, en zo kunnen ze ja, gewoon makkelijk op een uh, snelle manier in contact staan met de politie. Of als ze s'nachts iets zien, dan, uh, he, dan stuur je even een berichtje via Facebook. En hebben ze ook nog iets met een soort game of zo waar je wat je kan spelen en helpt daarmee een uh, misdrijf op te lossen? Ja, ja, ze zijn echt volop bezig bij uh, allerlei verschillende korsten, En dat is hetgene wat nu in ontwikkeling is. Dat zijn sociale games om uh, misdrijven op te lossen. Dus hè, een, echt, een, echt een soort van spel die je kunt spelen. En zo'n spel komt dan ook op, op uh, Facebook of op Twitter. En zo kun je ja, meehelpen met een misdrijf oplossen. Om dus gewoon echt ja, mensen te laten nadenken over uh, um, hè, hoe dat precies werkt. En mensen vinden dat natuurlijk heel leuk. Dus je speelt en, maar, gewoon een zet... spel naar. Dat, dat gaat om een echte zaak. En dan speel je dat spel. En... Ja, help je ja, mee te denken. Ja, precies. Zo denk je mee. En zo, zo denken de mensen ook mee over de aanpak van criminaliteit... En, en wat er allemaal achter zit. En dat is natuurlijk ook weer heel goed voor de politie. Goed verhaal. Melinie Fase, onze eigen crime-redacteur. Dank je wel. En uh, een prettig weekend. En ik spreek je volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. In Exit Holland gaan we altijd op zoek naar mooie verhalen... van Nederlanders in het buitenland. Dit keer Denise Shinagel, die woont in Chiang Mai in Thailand... En daar uh, zijn hele heftige overstromingen aan de gang. Denise, goedenavond. Goedenavond. Ja, het, het noorden van, uh, ja. Van, uh, van Thailand en Chiang Mai. Hoe, hoe, hoe is het daar nu bij jou? Uh, het wordt nu langzamerhand, uh, heb ik gehoord, weer wat beter. Maar het is de afgelopen dagen, uh, nou ja, vreselijk, ja eigenlijk vreselijk geweest. Uh, de hele, alle straten waren vol met water. Uh, bij mij zelf de situatie was zo, dat ik, ik werd de ene uh, uh, avond ben ik naar bed gegaan toen. ...woonde ik nog gewoon aan een hele normale straat, een doorgaande weg... ...en de volgende mm -hmm. ochtend werd ik wakker en woonde ik opeens uh, aan een rivier. Oké, okay, dat, dat, ja. dat klinkt serieus. Moest je niet weg geëvacueerd ja. worden? Ik hoefde gelukkig niet geëvacueerd te worden. Um, bij ons was het een, uh, een stukje verderop was het altijd wat beter. Daar konden we gewoon uh, lopen naartoe, zeg maar. En dan vanaf daar verder met een auto of een toektoek of zo. Vrienden van mij die moesten geëvacueerd worden of nou ja, dat geëvacueerd die moesten um, naar, een andere, naar een ander deel van de stad in hotels ondergebracht worden, uh, iets dergelijks. Ja, want hun huizen waren echt letterlijk ondergelopen. Ja, en is, dan gebeurt dat natuurlijk wel elk jaar in Thailand, hè, overstromingen. Maar is dit is dit, dit jaar ja. erger dan normaal? Ja, dit jaar is erger dan normaal. Dit zijn de hef, heftigste um, overstromingen um, ja, sinds de afgelopen decennia. Het is zo heftig. Ik woon eigenlijk in een gebied waar... het. Helemaal niet hoort te overstromen. Volgens zo'n kaartje, wat dan een hele slimme meneer heeft bedacht. Mm. En het was ook ja, helemaal niet de bedoeling dat het bij ons zou overstromen. Wij wonen helemaal niet in een gevaarlijke zone. Maar het is zo erg dat. ...dat het water zelfs tot ons is gekomen. Dus ja, het is echt uh, heel, uh, heel heftig. En kan je echt sprake van een soort kleine humanitaire ramp? Ik bedoel, Zijn er veel daklozen, zijn er al andere soorten slachtoffers gevallen? Ja, dat ligt er aan. Dat ligt nu aan elke persoon. Bij de ja, mensen die het wel beter hebben, bij de rijkere personen... Die, uh, ...daar valt het allemaal mee. Maar mensen met minder geld, uh, waar echt het hele huis omgelopen is... ...die, die hun hele hebben die het kwijt zijn gegaan. Ja, voor hun is het inderdaad wel... Uh, Echt een ramp, natuurlijk. Mensen die, die hebben al bijna niks en die, ja, die hebben nu ook geen huis meer en, en geen meubels. Dus ja, voor hun is het wel heel erg en die kunnen waarschijnlijk beter de kosten dekken. Dus ga jij bij wat vrienden ook helpen om de boel weer droog te maken? Ja, tuurlijk, uh, absoluut. Uh, bij ons is nu bijvoorbeeld ook uh, bij ons thuis, is nu ook een vriend van ons. Zijn huis, ja, dat, dat is toch ongeveer de helft. Van de muur is al volgelopen met water. En uh, ja, die wacht nu gewoon tot zijn huis weer vrijkomt. En daar gaan we dan hopelijk uh, ja, morgen of overmorgen helpen met het maken zo, zodra het weer uh, het water weer zakt. Maar we hebben geen idee wanneer het water weer zakt. We weten het gewoon niet. Dat kan uh, vandaag gebeuren, dat kan morgen gebeuren. Bij wijze van spreken zou het ook volgende week was kunnen gebeuren. Want het schijnt dat er ook nu weer, wat ik heb gehoord, dat er een, een, een storm op ons afkomt en een Ach. tyfoon. Goed, Denise Shinago ja. dus in het noorden van Thailand in Chiang Mai. Dankjewel En sterkte. En, uh, ja, ja dankjewel. Met de modder die Komt nog twijfelt over blijft. Dankjewel, succes. Jo. Radio 1, het NOS-journaal. Om 2 over half 10 met Marielle Hageman. Carice van Houten is op het filmfestival in Utrecht uitgeroepen tot beste actrice. Ze kreeg haar vijfde gouden kal voor haar hoofdrol in Black Butterflies... over het leven van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid Jonker. Peter Paul Muller kwam zijn kalf voor beste mannelijke bijrol in Gooise Vrouwen niet ophalen. Hij liet weten dat hij niet van prijzen houdt en dat het kalf maar naar een kinderboerderij moet worden gebracht. In Grollo hebben vandaag ruim 2500 mensen afscheid genomen van blueszanger Harry Musquet. Hij lag opgebaard in het Cubie and the Blizzards Museum. Volgens zijn vriend en manager Albert Haar overtrof het bezoekersaantal alle verwachtingen.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 Nog steeds 1-0, een kwartiertje nog kunnen we hier spelen in Almelo. Het is 1-0 door die goal al heel vroeg gemaakt van Kleiner Plet. In de twaalfde minuut was dat slechte terugspeelbal van Abdullah. De linksback van de Graafstad die inmiddels is gewisseld. Maar het is toch wat leuker in de tweede helft omdat er gevaarlijke en spectaculaire momenten zijn geweest voor beide doelen. De Graafschap twee goede kansen gehad via de Leeuw en uh, via Poupon En Heracles Almelo, de thuisploeg bijvoorbeeld met uh, Plet Rienstra en zojuist met een uh, goed schot van Fejinovic. En daar was dan weer een goede redding voor nodig uh, van de winter. En dan vergeet ik nog een uh, fantastisch schot uit de tweede lijn van de metro 25 van aanvoerder Rogier Meijer. Die speelt bij de Graafschap. En zo wordt dan ook meteen duidelijk dat er dus beide. Dat er dus kansen zijn geweest voor beide ploegen. Nu misschien een interessante aanval voor Heracles met Duarte. Dat is een handig speler die als linksbuiten de voorkeur heeft gekregen boven Everton. Maar ditmaal geen succes voor hem. 1-0 dus nog steeds. De voorsprong voor de thuisploeg dat nu toch wel in de buurt gaat komen van de tweede overwinning dit seizoen. Heracles tot nu toe vier keer gelijk gespeeld, één keer gewonnen. Maar het kan natuurlijk nog wel van alles gaan gebeuren. Want 1-0 is altijd een spannende stand. En de Graafschap is eindelijk wat uit zijn schulp gekropen in die tweede helft. De eerste helft was het zeer angstig. In de tweede helft eindelijk meer lef, meer flair. Terwijl Everton nu bij Heracles in het veld gaat komen als linksbuiten. 13 minuten hebben we nog te spelen hier in Almelo. En Heracles leidt dus nog steeds met 1 tegen 0. PNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Ik ben Preng, preng, er Preng, hola sí, si. hola di, di Het is spanjaard wij. Ik ben strak, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg joh no tengo. Bitch nekker, joh no quiero. Hangen met mensen Hier, neem een Spaanse troep. Don Beste, meedienendo. Ben yeah. afknottjes en tot ziens. Vet verliezen, nooit, nooit friends. Los chitos. Don Beste genitos.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 Claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo, spaso voy a soy so, for -so, the house chorizo, boca con manjejo, that is fabajeho. El anus del, diablo, anus del diablo, that is the costa de eso. Costa de El eso. anus del diablo, that is the costa de eso. Yo quiero esmifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer hoy desvengo. Los gestalejitos donde está genitos Costa del Sos Los Alejitos donde está genitos Costa del Sos Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get spent Get Spanish. Get Spanish show, Get Spanish show, Hola, Supermercado. De la Banco's por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on them. Hola, Supermercado. De la Banco's por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on them. Hola, Supermercado. De la Banco's por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on Get Spanish on Yes, this is Harold friend G De jeugd van tegenwoordig Get Spanish. Ja, Spanje. Daar gaan we het misschien ook nog over, even over hebben, maar vooral over Griekenland. Het was een, een cruciaal dat zei ik heel erg op zijn Amsterdamse Griekenland, bedoel ik. Het was een, een cruciale week in de Eurocrisis. En op dit moment betekent dat dus vooral cruciaal voor Griekenland. Maar de kans is eigenlijk groot dat je gewoon met de euro kan blijven betalen in Athene. Toch beter de waard. Ja, zeker. Ik denk dat, uh, dat het erdoor komt dat uh, de 17 euro landen voor 11 oktober, hè, dat was een beetje de deadline, akkoord gaan met de verhoging van het, uh, van het noodfonds ja. hè, met 109 miljard. En dat ja. de Griekenland weer een heel tijd toe. Het gaat niet eens zozeer om het bedrag, maar het feit dat dan Griekenland ook de gelegenheid krijgt om het over 30 jaar terug te betalen en met 3,5 rente. Ja, want dat is, ik zal nog even zeggen, Peter de Waard van de Volkskrant, economie redacteur. Goed dat je er even bent. We nemen even in, heel kort in vijf minuten de economische highlights van deze week door. Die, dat nood. Fonds, dat wordt, nou ja, hoogstwaarschijnlijk verhoogd. Hè? Nederland moet volgende week nog even stemmen, en dan Slowakije over twee weken. Ja, er zijn nog een aantal landen die moeten stemmen, maar goed. Het belangrijkste was natuurlijk de vier sponsorlanden: hè? Eigenlijk zoals je zo mag noemen: Nederland, Finland, Duitsland en Oostenrijk. Nou, ja. er zijn er drie van akkoord gegaan. In Nederland is het eigenlijk Nederland al rond... gaat gewoon akkoord ja. volgende week. En dat betekent dan, nou, dat dan krijgen ze die uh, 100 is 109 109 miljard extra ja. garanties. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is uh, hard nodig daar. Maar jij zegt dat het niet alleen het belangrijkste, nog belangrijker is dat ze uh, lekker lang erover mogen. Doen om het terug te betalen. Ja, ze kopen heel veel tijd. En dat is natuurlijk heel veel belangrijk voor ze. Want ze hebben op dit moment natuurlijk nog een enorme staatsschuld. En ja, ze mogen nu voor 30 jaar kunnen ze die leningen gaan aflossen... die ze nu krijgen onder die nieuwe voorwaarden. Dus, en uh, het is ook mogelijk dat de Europese Centrale Bank of de EFSS... dat is het noodfonds, dat kan in de toekomst... kan het ook uh, Griekse leningen uh, in secundaire markt... dus uh, van de beurs gaan opkopen. Ja, dus want dat want is tot ook nu toe kan alleen de, de, de Europese Centrale de, Bank dat doen. Uh, tot nu toe doen. kan het alleen de Europese Centrale Banken doen. En nu mag het noodfonds het ook gaan doen. Ja. En de rente die ze mogen betalen is geloof ik ook heel verdelig. Ja, dat is wel, wel laag, van 5 naar 3,5 procent. Dus eigenlijk natuurlijk, als ze op de gewone markt terecht zouden moeten komen... zouden ze misschien wel 25 tot zelfs 80 procent moeten betalen. Dat kunnen ze dus helemaal niet opbrengen. Maar dus... betekent dit dat, dat ik over een jaar heel relaxed op naar... naar, naar nou ja, noem maar zo'n mooi eiland daar. Ja, ja Creta of zo, CRETA, he, voor een ja. of uh, wat je ook wil. Op vakantie ja. kan, en hebben ze en de euro... en dan is het eigenlijk allemaal oké okay, Nee, het is niet allemaal oké, okay, het is zeker nog niet allemaal oké... Okay, want de schuld blijft nog veel te groot. Dus het is nog steeds 150 procent schuld. En het IMF en de Europese Unie hè, en de, de ECB die komen iedere maand om te kijken of ze zich aan de voorwaarden houden. Dat noemen ze? De trojka. Dat heb je, ja. gehoord, heb je al eens op het journaal gehoord. Ja. En die komen iedere ja. maand weer kijken of ze de volgende trans uit die leningen weer krijgen. Of ze ja, nou een beetje aan het ja. zijn bezuinigen of ze die belasting Precies. een beetje innen. Ja, en dingen. het probleem bij Griekenland op dit moment is dat ze de overheid, de Griekse overheid, dus de regering, geeft nog steeds meer geld uit dan het binnenkrijgt. En dat is een heel groot probleem. Dus ze hebben nog steeds een begrotingstekort. Maar goed, voorlopig in ieder geval de komende maanden lijkt het dan oké okay te zijn ja, met Griekenland. Ja, zeker. Met Griekenland lijkt het ja, even oké okay te ja, zijn. Maar ja, dan heb je uh, inderdaad, met Griekenland wel... Uh, uh, he, wat hebben China en, en Verenigde Staten hebben gezegd... Ja, alles leuk en aardig, maar dat noodfonds moet veel hoger worden. Wat, wat, wat hadden we net over? 2000 miljard zou het ja, moeten worden. Ja, 2 biljoen. Of een 2,12 miljoen. miljoen. Want straks heb je natuurlijk nog heb je Italië en Spanje. Dat is allemaal heel erg spannend. Ja, um, ja dus hartstikke leuk. maar. We zijn er nog lang niet. Dus. Nee, we moeten nog heel veel meer geld gaan ophoesten. Dat is de tweede voorwaarde van een oplossing van deze crisis. Dus eerst Griekenland redden. Tweede voorwaarde is dat noodfonds enorm verhogen. Ja, dat is een veel groter probleem. Omdat heel veel landen hebben gezegd... geen cent meer naar Griekenland. Want Wekers heeft onze, die heeft volgens mij gisteren nog gezegd... van nee, die... die uh, wat is dat, vier... Uh... Er is dus nu 4,40 miljard. Dat is genoeg. En dat gaan echt niet naar, uh, naar die 2 biljoen. Ja, voor Griekenland is het genoeg. Maar het is niet genoeg voor Italië en Spanje. Nee. Dat zegt iedereen. Dat zeggen ze ook binnen de Europese Unie. Dus men zoekt op dit moment naar een oplossing om dat te verhogen. Of dat te vergroten tot naar die 2 biljoen. Hè? Of misschien zelfs 3 biljoen. biljoen dat hangt er nog van af. Als Italië en Spanje allebei uh, aan het infuus raken. Dus dat is enorm belangrijk dat dat gebeurt. Maar het probleem is dat natuurlijk al die landen hebben gezegd ja, wij, krijgen, wij willen geen geld meer geven. Dus er moet wat anders verzonnen worden. En dan wordt er van het noodfonds zou dan een soort bank moeten worden. Dat is eigenlijk het idee erachter. Dus maar... je zou geld zelf geld lenen en dat weer aan die landen uitbesteden. Ja. Ja, en in, maar het, ik begon iets vrij positief, voor Griekenland lijkt nu de boel uh, voorlopig gered. Dat is wel zo. Spanje niet en Italië moeten ons nog even zorgen over maken. Maar vandaag was er ook uh, wel goed nieuws over Ierland. Ja, Ierland dat gaat weer iets beter uh, op dit moment. Dus dat Ierse overheid is in geslaagd wat een, een, ja, een overschot op de begroting te krijgen. Maar Ierland is een totaal ander probleem. En Ierland is het puur een bankenprobleem, net zoals IJsland had in het verleden. Ierland is wel een concurrerende, een concurrerende economie. Dus dat is is veel makkelijker. En ten tweede, de, Ierse, de Ieren die zijn heel flexibel. Hè? Die kunnen zo naar Amerika werken, die kunnen in Groot-Brittannië werken, in Europa werken. Dus die gaan gewoon het land uit als ze niks te doen hebben. En dat geldt niet voor de Grieken. Ja, maar als ik het goed heb begrepen, het nieuws van vandaag was: um, ze doen het, De rente in Ierland ja, is omlaag gegaan. De rente gegaan. in Ierland is omlaag gegaan. Dat is ja, positief, is... want dan kunnen ze ja. weer meer geld lenen op de markt. En nou, dat is dan... zo is het nog niet. De rente is nog steeds heel hoog. Ze kunnen nog niet naar de, de, de gewone kapitaalmarkt uh, terecht. En wat ze nog hebben, ze hebben natuurlijk 45 biljoen. Dat is voor een Ierland met 3 miljoen, uh, miljoen inwoners. Moeten dus ze enorm veel moeten, of 43 miljard hebben ze moeten lenen om hun banken te redden. Dat is enorm veel geld. En dat willen ze nu laten herfinancieren door dat noodfonds ook. En dat is heel belangrijk voor ze of ze dat redden. En daar is een beetje optimisme over. En daarvoor gaat die rente dan weer omlaag. En ben jij een beetje optimistisch, Peter? Vandaag, nou ja, aan het ik denk dat het iedere week... maand. Nee, hoor, het blijft voorlopig. Nog de eerste twaalf maanden. iedere maand weer heel erg spannend of het weer een volgende fase ingaat. De euro is nog lang niet gered, de eurozone. Nee, we zijn nog lang niet van de zorg af. Het is niet zo dat we deze week kunnen besluiten met hoera. Dus het is eigenlijk al wat minder negatief. Daar komt het is, het uh, nou ja, deze week is de situatie eventjes niet verslechterd. Maar die week hebben we wel meer gehad, hoor. En nou is een, ja, het is toch de komende week. En de komende maand wordt het zeker heel spannend... met een nieuwe Eurotop en een G20-vergadering. Uh, dus dan wordt het echt heel belangrijk. horen we jou ongetwijfeld weer hier. Dankjewel, Peter de Waard. Richard van der Maarden, Ma Ma sorry, Heracles, de graafschap. Ja, het is een beetje saai hè, daar eigenlijk. Ja, maar toch in de slotfase is het uh, volop spanning hoor. Want 1-0 is de stand in het voordeel nog steeds van uh, Heracles Almelo. Maar de graafschap neemt nu alle risico's. Heeft ook uh, veel kansen al gekregen om de gelijkmaker te maken. Zojuist weer een uh, prima aanval van de achterhoekers. Met Schrekkoviets die slalomde vanaf de linkerkant. Terwijl Heracles nu weer naast schiet. Ja, er gebeurt echt van alles in deze slotfase. Kansen en over en weer. Maar de best... De beste kans was zojuist voor uh, De Leeuw die de bal op een presenteerblaadje kreeg van Schreckelfiets. maar uh, hem helemaal verkeerd op zijn schoen raakte. Daar had De Graafschap van heel dichtbij gewoon de 1-1 moeten maken. Maar... De Leeuw heeft nog niet één goal gemaakt voor de Graafschap. Wel vier keer een assist, een beslissende voorzet. Afronden is een heel ander verhaal. En ik denk dat de Graafschap hier uiteindelijk toch zal gaan verliezen van Herakles. In de eerste helft was er geen veldje aan de lucht. Was de ploeg van trainer Peter Bos heer en meester hier op het eigen kunstgras in Almelo. Maar in de tweede helft heeft de Graafschap laten zien dat ze best wel ook kunnen aanvallen. En hebben ze voldoende kansen gekregen om de 1-1 te maken. Dat uh, zit er waarschijnlijk niet in, want in de 88ste minuut staat het nog steeds 1-0... en is het dus bijna tijd. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Gaan we even heel kort en snel naar de Nederlandse film... naar de Gouden Kalveren. Filmjournalist Robert Blokland die is daar. Robert, goedenavond. Hoi, goedenavond Willemijn. Nou, wat, is, wat zijn de, de spannendste prijzen tot nu toe? Nou, dat het hoogtepunt Therese van Houten was, die haar vijfde kalf in de wacht sleepte voor Black Butterflies. Waarin zij dichteres Ingrid Jonker vertolkt. Ja. Maar zojuist uh, ging uh, de hoofdrolspeler van Rabat eroverheen. Nasser Dien Tsar. En die hield een enorm emotionele speech, een beetje Holly berry achtig speech. Hij was echt zeer ontroerd. En hij uh, kreeg ook veel meer tijd dan alle andere sprekers. En hij riep: uh, Deze prijs is tegen de angst van de Nederlanders voor buitenlanders. Ik ben een Nederlander, ik ben een moslim en ik heb een fucking koude, gouden kalf in mijn handen. En echt de hele zaal ontplofte staande ovatie. Dat was zo'n enorm gaaf moment. Wauw, hij moest hier huilen ook? Ja, hij moest echt huilen. Maar bij elke prijs die ze niet wonnen, zag je ook die kopies van die hoofdrolspelers van Rabat steeds sneuier en steeds droeviger geworden. Want ze hebben een aantal prijzen ook niet gewonnen, maar dit is echt een ontlading. Die film is met heel weinig geld gemaakt, eigenlijk geen geld. Ze zijn maar gewoon gaan draaien en hele goede licenties, goed publiek. En nu dus deze bekroning, een gouden kalf voor de Mooi, mooi moment. En Caris van Hout is natuurlijk ook mooi, want die heeft de vijfde gouden kalf gewonnen. Dat is nog nooit gebeurd, hè, geloof ik. Nee, nog nooit dat iemand vijf gouden Kalveren gewonnen heeft. Het is een beetje afwachten tot wanneer Caris een soort opera gaat poelen. Dat zegt van ik wil geen gouden Kalveren meer. Laat de volgende generatie maar wat gaan we winnen, want uh, Opa had geloof ik ook tien Emmys of school, op een gegeven moment, zei van nou ja, laat mij een portie Maas fikje geven. Uh, hm. Andere mensen moeten ook een kans krijgen. Roordblokland gaat snel terug, want het is nog volop bezig daar. Leuk. Dan gaan ja, de het gaat ook al voor best uh, veelmoedig uitgereikt worden. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Welk wordt het? Denk jij? Doe even een vakje. Uh, ik, ik hoop voor rabat, maar ik heb het gevoel dat het een Black blackbatter kan worden. Want heeft is ook een prijs gewonnen, uh, ja, de, dus, de, de ook, dus ja, de rabat ook. Rabat ook, ja, je ja. ik ook gelijk. Ja, klopt. <laughs> nou goed, we horen het later. Dankjewel. Is gehoord. Roort Oké, okay, hi. Ja, dan naar de televisie. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. Dat kan je niet echt ontgaan zijn. Dat wordt gevierd. BNN doet dat op dit moment met een marathon televisie kijken. En de Tros die zendt maan vanaf maandag oude uitzendingen van Lingo uit. Nou, mooi moment om eens aan de tafel te zitten met twee Lingo-grootheden die we natuurlijk op passende wijze introduceren. Tijd voor het dat leukste ballenspel van Nederland. Onder leiding van François Boulanger. De Pamela en van Lingo, ja. Lucille! De Pamela en van Lingo, Ja, wie moet het anders zijn? Ja, <laughs> ik zou het ook niet weten. Nee, dat nee. moet ik zijn. Ja. Lucille Werner, François Boulanger, goedenavond Hi. beiden. Um, ja, jij zijn opvolger natuurlijk, Lucille. Um, we, we beginnen met een spelletje Lingo hier, of tenminste dat doen we eigenlijk tijdens het gesprek. Hartstikke leuk, hebben we op de redactie Volgens mij is dit het dat de ballenbak, of niet? Ja, ja dus dat is er. Ik dat, moesten de dat ik Oh, ik mag niet kijken. Dat is de ballenbak. Ja. We spelen uh, lingo en iets anders. Uh, we stellen vier vragen. We, ik eigenlijk gewoon. En na elke vraag, uh, dan, die is natuurlijk gewoon goed als je antwoord geeft. Dan is het per definitie goed. Dan mag je grabbelen in de ballenbak. En als er een groene bal uitkomt. En dat is geen echte groene bal, want die hadden we niet. Maar het is een wit balletje, dat staat op groen. Dan uh, wordt er, mag je een letter daar omdraaien. Van het woord dat daar ligt. Oh, kijk oh, nou wat leuk zeg. Ja, leuk zeg, leuk hè? Ja, ja, ja, ik er helemaal ja. in François. Ja. Ook. En degene die wint, die, die wint natuurlijk de enige echte BNN-snoeppot. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even naar Richard van der Maden. Want ja, die is gescoord. 2-0 is het geworden en dus de wedstrijd definitief in het slot. Heracles komt op 2-0 via een doelpunt van Luis Pedro, die zojuist is ingevallen. We zitten al in de extra tijd van deze wedstrijd tussen Heracles en de Graafschap. En dat betekent dus dat de Graafschap... Meer en meer in de zorgen komt, staat op de 16e plaats. Dat betekent straks aan het eind van de rit, zover is het natuurlijk nog lang niet, maar betekent dat na competitievoetbal. En Herakles boekt een belangrijke overwinning, komt wat vaster in de middenmoot terecht. Thuis in Almelo houdt de ploeg van Peter Bos gewoon de punten. 2-0 wordt hier de einduitslag in Almelo tussen Herakles en de Graafschap. Ja, terug hier aan tafel. We hebben het over lingo. Met François Boulanger en Siel Werner. En dan wil ik even weten, na één beantwoordde vraag mag ik tegen grappelen. Zoveel miljoen jaar lingo gepresenteerd, beide, zo mag ik het al zeggen. François, wat was een van je mooiste momenten? Mijn mooiste momenten, ja. geval van de. Ja, god, er zijn zoveel leuke dingen geweest. Graven ze even in je geheugen. Nou ja, ik heb We hebben een keertje twee nonnen gehad die het woord helemaal niet konden raden. Standaard grap was altijd als je studenten had, dan bleek toch het woord leren over het algemeen heel moeilijk te zijn. Eh? Dat soort dingen, dat waren altijd kleine grapjes, weet je wel. Vooruit, grabbel een bal. Nou. Je, je hebt een goed band. Ik... Ja, en dan doe Oh, voetbal er doorheen. Ja, ja. Ja. Is die groen? hij groen? Nou is ja, door. Het is ja. groen, ja. Ja. Ja, ik ga het omdraaien. Moet ik het nou. even voor jou doen? Doe maar. Welke wil je? Ik wacht volledig op jou. Stop. stop. stop. Ja. Ja. Oké, okay, deze, de derde letter. Een de M. M. M. Nou, mag je vast gaan raden? Weet je al iets? Uh, nee, hoeveel letters zijn het? Drie? Zes, zeven. Oh, zeven, ja. Oh, dat, zo dat, dat is op de vrijdag nu. Onderwijl, Lucille, wat, wat is een van jou? dat je zegt, Nou, nou ja, toch ik zal je heel eerlijk uit. zeggen, dat zijn er zo ontzettend veel. Ik bedoel, lingo is uh, altijd anders. En, um, nou ja, Cumshot heeft natuurlijk uh, de wereld ongeveer gehaald, dat woord. Wat op een gegeven moment gespeld werd. Maar ook een jongen die uh, helemaal fan was uh, van Frans Bauer. En op een gegeven moment vroegen we hem om, uh, om een liedje te zingen. Nou, en die stem was gewoon precies Frans Bauer. Dus dat zijn natuurlijk van die hele leuke momenten. Of een, of een dame die ineens begon te spellen. Die had zo'n verrookte stem dat je echt dacht: van, zo, Nou, wat krijgen we hier? Dus je hebt gewoon hele leuke momenten. Altijd eigenlijk wel een lingo. Vind je het ook nog echt leuk? Ja, het is echt zo'n ontzettend veel. Er feestje. zijn natuurlijk wel heel veel mensen die denken: Ja, ik geloof er geen. Ik geloof er geen bal van. Dan kan niet dat je het zo lang, hoe lang doe jij het al inmiddels? Ik doe het nu 5,5 jaar. En nog steeds met Ja, maar plezier. weet je, ja, echt met het grootste plezier. Ik snap ook niet zo goed wat er nou niet leuk zou zijn aan Lingo. Ik, bedoel, ik Ja, kijk ja er misschien dag... dat het elke dag toch een beetje hetzelfde is. Nee, maar dat is dus niet het geval. Iedere dag is anders. Iedere dag ja, ben je toch met een, met een voorbereiding bezig van dat programma. Je neemt er acht op een dag op. En acht ieder... op een dag? Acht op een dag, ja, kun je oh nagaan. Gosh. Maar je wil dat gewoon iedere keer weer anders maken. En dat houdt het zo ontzettend leuk. Grabbel maar. Goed, wel, goed beantwoord, ja. hè? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Oké, okay. is hij groen? Nee, hij is nee, niet gewoon. Nee, ja, nou, ja, Helaas, Waar laten we die ballen? Hier. Ja, even lekker. is grappig. Even, Frans, wat, wat natuurlijk grappig ja. is. Ik bedoel, de, de, de, het bestaat al 22 jaar. Ooit misschien vooral een beetje onder uh, uh, nou ja, huisvrouwen heel erg uh, populair. Maar nu ze heeft het al, al jaren een soort cultstatus. Een beetje onder nou, studentenvrouwen. Oh, ja, huisvrouwen populair. Je moet... Hoe het, is dat? Amerika, het is ooit in Amerika verzonnen in Amerika. En uh, toen is het ook in Amerika op de buis geweest. gepresenteerd door de zoon van Ronald Reagan. Ja. Oh, ja? En daar is het ja. van de buis gehaald omdat het te moeilijk was voor de Amerikaanse huisvrouwen. Dus wel top voor de Nederlandse huisvrouwen. Wel, hè? Dat is toch wel een intellectueel niveau, ja, Maar dat is ook het leuke eraan. Iedereen doet mee. Het is een het, het taalspelletje. Het heeft twee hele grote dingen. Taalspelletje is ook. altijd goed. En het is bingo. Ja. En bingo is wereldwijd het allerpopulairste spel in ja. alle landen. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, dan heb je gewoon een succesvol <laughs> Pak er nog maar eentje. Oh, yeah. ja. Groen hè? Kom op hè? Groen. Ja. Hey, Nee, nee. Nog, steeds nog, geen, nog, nog steeds ballen. geen idee. Ik denk dat wij hier om 12 uur vanavond nee. nog zitten. Ja. Nee, jullie gaan het raden. Allemaal nooit nooit niet. Ja, Lucille, jij gaat zo meteen een, een, uh, nou ja, niet zo meteen, maar volgende week een talkshow presenteren. Ja, vijf op twee, vijf, op twee, op twee. Ja, met vijf uh, presentatoren op, uh, op Nederland 2, Daar komt de titel vandaan. Maandag Ach, ja. is de aftrap uh, uh, voor Catharine Kel en de vrijdag neem ik voor mijn rekening. Dus dat is weer heel wat anders dan Lingo. Ja, is dat een, uh, toch wel een beetje een richting die je op wil? Stiekem. Nee, maar het is natuurlijk wel. Nee, nou ja, niet, niet dat ik daar dan bewust voor gekozen heb, want ik ben ervoor gevraagd. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk om een hele andere kant van jezelf te laten zien. Daar verheug ik me natuurlijk wel op. En en om echt te in, om de interview, het is live, dus uh, ja, je moet er wat van maken. Dus ik kijk een beetje hoe jij dat doet. En en, en? Ja, dat doe je hartstikke goed. Nee, maar het is natuurlijk, ja, ik bedoel, mensen kennen en. mij van of van een spelletje, en nu is het een hele andere kant. En dat is natuurlijk wel je doen. Maar stel dat je dat fantastisch vindt om te doen. En, ja. en en er zijn goede, veel kijkcijfers, hoge kijkcijfers. Is dat een dat je denkt, weet nee, je op Dag is dan nou mag, mag ik het stokje wel weer eens gaan doorgeven. Nou, Van ik Lingo. zal je eerlijk zeggen, zolang uh, Lingo er, uh, er is... en ik denk dat, dat François dat ook wel herkent. Ik bedoel, je hebt het is gewoon zo'n lekker team. Je hebt echt een huwelijk met Lingo. Lingo is zo dierbaar. Zoveel mensen die het in hun hart hebben gesloten. Nou, 2006 uh, uh, dreigde het er vanaf te gaan. Ik bedoel, heel Nederland stond op zijn kop. Je hebt dus, gevoerd. Absoluut. Ja. Dus het, is het is echt een belangrijk maatschappelijk programma ook... waarin mensen de taal leren. Mensen die uit het buitenland naar Nederland komen. Ja, dat is een mooi prijs. Nee, maar meisjes. dat is ook echt zo. Nee, maar dat is werkelijk waar. Geloof me dat dat echt zo is. Je kijken echt, maar het is ik toch veel te aan. moeilijk zeven letters dan? Als je nog nee, het is moet zes. Uh, Maandag tot en met donderdag is het zes. Uh, vrijdag is het, uh, oh, ik ja, wij het zeven. Wij doen het even met zeven, ja, dat is waar. Ja, ja. Ja, Pak er ja. nog een. Het is ook een vrijdag, dus dat ja. heb jij gewoon bedacht. Ja, ja, Oké, okay. oh, ja, een ja. balletje pakken. Dus even, kom op dan met die groene. Ik vind het een groene. Nee, ik vind het een groene. Ik vind het een groene. Een haar. Nee, nog steeds niet. Nee, nee, nee. nee. We hebben nog 1 minuut 42. Dat is een beetje geraden, Lucille. Kom op. Ja, ik ben aan het denken. Hm. Kom, op, ja, ik, ja, kom op, zeg. Ja, twee letters. Een M en een H, zeg. Jij bent een mooie. Doe nog maar een vraag aan François Dan ga ik even nadenken. Wacht zo, ja, ja, ja, want jij bent tegenwoordig um, achter de schermen. Je bent aan het uh, formateren. Nou ja, format bedenken je bent toch hoog, groot in de spirituele tv? Nou, spirituele tv, nee. Ik heb, ik heb een, een televisie productiebureau. Dat heet ja. een goeroe. En ik heb ook een website en dat is een heel ander verhaal. Dat heeft niets met elkaar te maken. Die heet zelfzijn.nl en dat is een spirituele website. En is het, is het stiekem dan nog wel van ik zou toch wel een keertje weer terug willen op tv... Nee hoor, helemaal niet. Ja, als er toevallig iets leuks langs zou komen... Ja, dat is het. jaar geleden, komen, Was je nog op tv ja, met de Lingo gooi, Bingo Show? ik kon een keer op tv. Ik begon gelukt. Ja, ja, op als de webcam bij bn Oh, ja, ja, ja. Is dit live? Ja, dit is live. Je mag er nog even oh, nou, nou, nou, nou, nou. aan. Ja, ik denk dat ik het namelijk weten nou, heb, Kansel. Nou, nou, gewoon echt, echt. Nou. Ik blijf ik, ja, ja. deze om. Nou, nou, nou, nou. Het is echt een mooi woord om de macht mee in te gaan. Hotshots. Laat ik het zomaar hot Hotshots? Nee, shots is het. Het is natuurlijk het woord der woorden in Lingo daar yeah. hij Dat toch. is jouw woord. Doe toch? nog maar even. Dat, ze, dat zijn gewoon woorden die Kumshot, kwamen bij mij nooit voor. C M S H O T. Oh die arme jongen. Wat zei je nou, Laurens? Cumshot. Ja, stond in, uh, dus. in het woordenboek Stond het in het woordenboek. heb je hier het hele woordenboek uit? Uh... Ja, spelen nog even. Oh, C M S H O T. <laughs> Oké, okay. Fantastisch moment. Wat en is het, dan gaan we toch even naar JP, want ik, ja, ik, ik nee, ga ik ik niet nee, nee, dat niet meer uitleggen. Nee, maar het is, het, het, nou, dit was, het was is natuurlijk een fantastische landen. televisie. Ja. <laughs> Kunsthot, daar, daar besluiten we mee, mensen, met Kunsthot. Lucille Werner, François Belusje, leuk dat jullie er waren. Dank je wel. Jij bedankt. <laughs> gif, gif, en nog eens gif.